Goedenavond luisteraars, welkom bij de derde aflevering van Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenhek. Inspiratieradio is een nieuw programma door onszelf ontwikkeld wat geheel in het teken staat van spiritualiteit en psychologie. Ons programma heeft inspirerende luchtige onderwerpen en het is voor iedereen en het draagt bij aan het opbouwen van bewustzijn waar Richard en ik graag aan bijdragen. Deze uitzending hebben we een hele bijzondere gast. Hij is bekend van radio en televisie. Hij is schrijver en journalist. Tegenwoordig treedt hij regelmatig op als illusionist. Welkom arnold Jans Scheer. Dank je. Wij gaan nu luisteren naar Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Wat er wordt naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt maar aan en lekt ja. Een keer in de zoveel tijd komen dromen. Uit. Hallo, Arnold-Jan Scheer. Welkom bij ons in, uh, bij Inspiratie Radio. Voor ons wel een beetje spannend, want uh, je bent zo'n ervaren journalist en radio- en televisiemaker. En uh, terwijl dat wij nog helemaal niet zoveel ervaring hebben, is het heel uh, mooi dat je bij ons in de uitzending bent gekomen. Uh, vertel eens, uh, wie is Arnold Jan Scheer en waar kom je vandaan? Het valt reuze mee hoor met mijn uh, ervaring. Op, op radiogebied heb ik niet zoveel ervaring. Uh, wie, wie ik ben... Vertel eens iets over jezelf. Over jou. mezelf. Uh, nou, uh, gut, wat is dat moeilijk, zeg. Uh, nou, ik ben, uh, ik ben dus inderdaad journalist. En ik uh, uh, ben ook, uh, ik treed ook op. Als artiest in mm -hmm. een uh, klein theatertje op de Zee-Dijk in Amsterdam. Casablanca. Oké. Uh, ik heb ook in Zandvoort uh, een jaar geleden opgetreden. Uh, op een uh, middag. Uh, in, ja, ik weet niet meer hoe het heette daar, maar goed. Uh, ik deed uh, ja, op op allerlei evenementen en uh, ik heb, ben veel op de parade, heb ik, op, heb ik gestaan. Dat uh, is een reis van theaterfestival. Mm -hmm. uh, en ik kom net terug van een tournee uit uh, Algerije met Hakim. Oké, okay, wat mooi. Ja, dat was heel, heel erg leuk. Dat was een van de hoogtepunten, vond ik wel. Wow. Met... Uh, wel spannend ook, want Algerije is. Uh, we waren met de ambassadeur, we reden langs de kust, 500 kilometer van de ene Schouwburg naar de andere. En uh, achter de auto van de ambassadeur, en daarvoor was weer escorte, politie, die iedereen uh, de berm in uh, stuurde. <laughs> en uh, het was heel gevaarlijk. Ja. We waren steeds alert op, uh, op een, uh, een, een overval, hoe heet dat, een... Uh, een aanslag Mogelijke aanslag. Ja. Uh, en op een bepaald moment uh, reden we, in, en het busje was vrij kakkemikkig, tenminste dat was een gewoon busje. Dus ja. je zag dat soort busjes ook in het ravijn liggen en ze rijden daar heel anders dan hier. Behoorlijk uh, gevaarlijk. Ze gaan ja. ze gewoon, gewoon met een vrachtwagen achteruit de weg op zonder te kijken. Dat soort Ongelooflijk. dingen. Ja. Dus het was heel spannend. Maar het was ook heel leuk om die Schouwburgen, uh, het was een familieprogramma, ja. waarin wij uit de film stapten uit Nederland. Dus mm -hmm. met, uh, echt met uh, Ik hou van Holland en Windmolens en Nederlandse oh, vlag. Leuk. Ja. En uh, op een bepaald moment, uh, onverwacht voor die mensen, dacht keken ze naar een film uit Nederland en ja. dan kwam iemand gewoon uit die film stappen. En er was ook dialoog tussen die film en, en, en degene die op toneel stond. Okay. Uh, dat had Hakim allemaal uh, uh, zo in elkaar gezet. Wow, en ja. ik heb Hakim ook uh, een stuk beter leren kennen. Want ja, hij is inmiddels 52, maar hij verandert gewoon nog in dat jongetje wat hij altijd is. Maar hij is ook heel filosofisch en uh, goed en echt belezen. En ook iemand die de boel bij elkaar houdt. Want we waren met een groep uh, Algerijnen en een Marokkaan. Een acteur, mm -hmm. allemaal artiesten. Yeah. Ja, het was erg... Uh, we, we hebben ook overal... Uh, veel uh, ja, gegeten... Met ambassadeurs... Met uh, wow. culturele mensen. Uh, en ja, ik, bij Arabier... Is het zo dat je toch veel tijd kwijt bent... Aan... Uh, aan uh, ja, elkaar aandacht geven en ja. soigneren en gezelligheid. En Lekker eten samen. Dingen zijn, gaan nooit zo rechtstreeks als hier. Je nee. stapt die daar niet een winkel binnen en je zegt van ik moet dat en dat hebben. Je gaat nee. eerst uh, leuk kennis maken en thee drinken en alles. Ja, het, moet, het gevoel moet goed zijn. Ja, het, het moet gevoel moet heel klikken. Het moet spirituele, spiritueel spirituele, spirituele ja. land. Ja, <laughs> ja absoluut. Ja. Wauw, mooi hè Wat een ervaring. Ja, ja. dat is een heel, bijzonder, heel bijzondere ervaring. Ik heb wel veel, uh, toen ik heel jong was... Uh, Rond de, uh, in het Midden-Oosten uh, zelf met de auto gereden. Oké. Okay. Dus uh, ik ging vroeg in die tijd dat er nog hippies waren en zo. Wow. Ging, ben ik tot uh, Babylon en Bagdad gereden. En uh, ik, ja, ik hou wel van die uh, sfeer van de woestijn en uh, de leegte. En de manier waarop mensen daar met elkaar omgaan. Uh. Ja, de gastvrijheid. Ja, de gastvrijheid. En enorm enorm gasvrij. Ja. Algerije is een heel ander land dan Marokko en mm -hmm. Tunesië waar je toerisme hebt. Ja. Maar daar uh, zijn ze geen toerisme gewend, uh, want ze hebben olie, dus uh, hoeven niet. Nee, nee, precies. Wauw, ja. mooi. Je hebt uh, ontzettend veel gedaan uh, uh, in je leven tot nu toe hè, als uh, journalist en programmamaker. Zo heb je een lange periode bij uh, de Nieuwe Revue gezeten. Ja. En uh, was je programmamaker van Showroom en Paradijsvogels. Ja. Uh, kun je de luisteraars in Vogelvlucht meenemen... Van de periode dat je studeerde tot aan het moment uh, voordat je nieuwe revue ging, uh, voor de nieuwe revue ging werken? Nou, ik heb dus helemaal nooit gestudeerd. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb alles uit de praktijk uh, opgedaan. Wow. Het was meenemen. een andere tijd uh, toen bijvoorbeeld een opleiding journalistiek, dat bestond nauwelijks. Ja. Je had iets, in, uh, de zevende faculteit heette dat geloof ik. Ja. Maar een school van journalistiek bestond niet. Nee. En... Uh, nu komen er elk jaar zoveel mensen vandaan. Ja. Dus er is een enorme run op, uh, op, op mediawereld en alles. Ja. Maar ik ben er gewoon echt ingerold. Ja. Ik, uh, nou, ik, ik wilde ooit, toen ik twaalf was of zo, dat ik op uh, mm -hmm. als ik wilde goochelaar worden. Okay. Uh, en, uh, maar mijn vader die vond dat je daar niet, je brood niet mee kon verdienen. Een vriendje van mij die. Uh, wel degelijk zijn brood, die is wereldkampioen geworden, twee keer en die reed in een dikke BMW en zo. Dus dat is ook niet waar. Nee. Maar goed, toen dacht ik, van ik word journalist, want het, ik schreef graag mm -hmm. uh, voor de schoolkrant en zo. Oh, ja. Dus dacht ik van uh, als, dat vindt mijn vader vast een veel respectabeler uh, beroep. Okay. En Zodoende ben ik dan langzaam in die journalistieke wereld terechtgekomen. Ja. En uh, ik schreef voor televisie het Blad. Mm -hmm en alles wat daarin kwam moest op radio of tv slaan en uh, toen, uh, toen op een bepaald moment en toen uh, heb ik gewoon gezorgd, daar had ik een truc voor bedacht dat uh, al, ik zorgde gewoon dat het op radio of tv sloeg dus dan ja. zet, kon je een in inleiding zetten het komt in dat en dat radioprogramma zodoende kwam ik contact met jan fillekers van uh, die toen nog bij vast werkte wat uh, een, een satirisch programma was mm -hmm. en uh, en zo, die had een jongerenprogramma voor de radio. Ja. Maar hij was al lang geen jongeren meer, ik wel. En ik, had allerlei, ik kende allemaal bijzondere mensen. Mm -hmm. Onder andere mijn opa. Maar echt gewoon uit de familie en uit de buurt <laughs> en overal. En die, die, uh, die, die kwamen dan in dat radioprogramma terecht. En zo is het eigenlijk gaan rollen. Ja. Zo, dat is een tv-programma geworden enzovoort. Ja, prachtig. Prachtig. Um, aan je televisie-interviews voor Showroom... Uh, ging in de jaren zeventig een revolutionaire periode bij Nieuwe Revue vooraf? Ja, voor mij tenminste. Ja. Voor jou? <laughs> ja. Uh, er werd geëxperimenteerd met uh, nieuwe vormen van uh, journalistiek. Hè. Je ja. was de grondlegger van, uh, van de participerende journalistiek in Nederland. Een genre dat naar aanleiding van een geruchtmakende interviewserie. wat je deed met journalist Remmers. als het verslaggeversduo Scheer en Remmers. Mm -hmm. Uh, je interviewde politici, industriële en uh, geestelijke. Zelfs uh, tot aan de pauze in het Vaticaan uh, toe. Uh, dit werd als de nieuwe journalistiek uh, betiteld. Uh, een literaire vorm waarin de, de verslaggever zelf in het verhaal duikt... en er soms deel van uitmaakt. Hoe kijk jij nou terug op deze periode? Nou, ik, ik, ben, ik was niet de grondlegger van uh, de nieuwe journalistiek. Op een bepaald hmm. moment uh, hadden wij een serie... In uw revue, uh, mm -hmm. en um, we interviewden politici, mm -hmm. en, uh, maar dat deden we op een uh, nogal uh, onorthodoxe manier. Uh, we, we, ja, we, gingen, we stelden vragen die, uh, die, die normaal niet gesteld worden aan, aan politici, Om, vanuit een soort naïviteit, vanuit ja. een soort onnozelheid uh, bijna. En, maar die politici die... Uh, uh, en ik vond het zo koddig allemaal. Kijk, Remmers, die collega die ik had, die, ja. die, had, die was parlementair verslaggever geweest. Maar ik moest altijd erg lachen om die, uh, om die hele sfeer die daar heerste. Van die mannetjes ja. en, die, en dat een beetje uh, ja, interessant doenerij en zo. Ja. Dat van de weeromstuit ging ik natuurlijk allemaal hele stomme dingen vragen. En, maar die vragen die werden nooit gesteld. Maar die waren wel degelijk interessant of uh, relevant. Ja. Bijvoorbeeld, we zijn bij de NATO-secretaris-generaal Lund geweest. En dan vroegen we welke telefoon gaat er nou eigenlijk rinkelen als de Russen voor de grens staan, als de Koude Oorlog afgelopen is en het echte oorlog wordt. Maar die telefoon bleek ook wel degelijk te bestaan en daar wees hij dan ook op. En zo kwamen we. Nooit vroeg iemand dat, want mensen die in een bepaald vakgebied zijn, die. Uh, die, die, die, uh, die nemen dat aan dat iedereen dat al weet of zo. Ja, vanuit onnozelheid kan je dus veel leukere vragen stellen. En dat werd dan gezien als nieuwe journalistiek. En zo kwam het dan in, in een tijdschrift terecht. En zo de... Uh, in Amerika was dat ook al een richting. Ja. En uh, nou, toen waren wij opeens de vertegenwoordigers daarvan. Mooi. Wauw. Zo, we gaan naar een volgend nummer. En dat is van Louis Armstrong met What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you. And I think to myself.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 What a wonderful world Yes I think to myself Je bent vooral bekend geworden van de televisieprogramma's Paradijsvogels en Showroom. Zo werden in het programma Paradijsvogels excentrieke mensen geïnterviewd. Om nog even uw geheugen op te frissen, luisteraars, denkt u bijvoorbeeld aan de vrouw die Kabouters zag, soms wel een meter groot. Een andere legendarische uitzending was een met een man die nog steeds moest huilen, omdat hij jaren en jaren geleden geen Bukatti van zijn vader kreeg. Bukatti was helemaal zijn lust in zijn leven. Het waren mooie programma's waarin deze mensen echt zichzelf konden zijn. En op die manier, ook op een respectvolle manier, werden benaderd. Arnold, wil je iets vertellen over de periode dat je showroom en paradijsvogels maakte? Ja, uh, eigenlijk, ik was uh, dus bij de radio terechtgekomen. Uh, Jan Villekes had een jongerenprogramma met, uh, uh, met politiek. Dat was toen... Uh, Mode, zeg maar. Uh, uit, uh, Kees Verkote en Wim de Bie hadden ook zo'n programma. Dat heette Uitlaat. En Paul Hanen zat in een programma van de VPRO. En uh, ik kwam steeds met uh, bijzondere mensen aanzetten. Dus ja, waarom, dat weet ik ook niet. Omdat ik dat leuk vond. Omdat ik uh, hou van individuen, van mensen die hun eigen plan trekken. Die niet uh, alles niet andere napraten. En uh, die hun eigen wereld uh, gecreëerd hebben. Ze heb ik het ook uh, later genoemd. Uh, maar ja, dat doet iedereen natuurlijk. En uh, toen uh, uh, kwam ik daar steeds mee aanzetten. En Jan Villekes vond dat zo leuk dat hij uh, zei van... Uh, nou, dat moet een tv-programma. Heeft hij het als tv-programma voorgesteld? Hij hebben een programma gemaakt dat heette Kijk, Kijk. Dat is naar Montreux gegaan. Jan Villekes raakte overwerkt en kon daar niet mee doorgaan. Maar jaren later, toen ik bij een Nieuwe Revue werkte... Toen belde hij me op en toen zei hij, of vroeg hij of ik in de redactie wilde zitten. Van een programma wat over uh, een soort parodie passiflage op de showbusiness zou moeten worden, wat in opkomst was. Henk van der Meijden was populair geworden. En, uh, en dat heette Showroom. Daarom heette het ook Showroom. We hadden de grootste studio. En het was een programma met liedjes en sketches. Met geschreven sketches. Maar ik kwam weer steeds met die bijzondere mensen aanzetten. En toen bleek dat die geschreven teksten niet konden opwegen tegen wat die mensen live zeiden. Mm. He, zoals... Veel cabaretiers zich ook richten naar het, uh, naar het, leven, het dagelijks leven. en Camiegelt in de cafés. mensen uh, uh, noteerde. wat later dan in teksten van Wim Sonneveld terechtkwam. En zodoende. Uh, kwam ik steeds uh, met die mensen aanzetten. En dat, uh, dat bleek dat die, dat die geschreven teksten daar niet tegenop konden wegen. En toen is dat een reportageprogramma geworden. En dat heeft jaren geduurd. En pas na jaren is het heel populair geworden opeens. Je, je zegt dat je steeds met die mensen aankomt zetten. Waar haalde je die vandaan? Ja, dat is een uh, uh, ff, interesse natuurlijk. Ik, uh, het begon met uh, mensen die ik kende. En op een bepaald moment... ...ontwikkel je een soort intuïtie daarvoor... Dan, uh, ...dan kan je ze bijna niet meer ontwijken. Ja, dan komen Wat ze gewoon... Op, op een ...als je op een bank zit... ...dan komen ze naast je zitten. Of ik was bij mijn opa... ...ja, mijn opa was dus zelf ook een, een echt een type... Uh, ...met uh, ja, iemand met een... Uh, ...die kon echt overdrijven. En uh, uh, wij noemen het liegen. En dan kwam hij met... Uh, de, ...dan op, tegenover zijn huis was een... Uh, ...was stond opeens een heel groot schip op de wal... ...en ik, kloop, ik kon onder een hek door... En een soort bounty-schip, helemaal van schors gemaakt. En, uh, en ik riep naar boven, is, is er iemand? En dan kwam er een man, een soort drenkeling met een baard en zo. Uh, en die zei, wat moet je? En ik zei, nou ja, ik ben verslaggever. Zijn een uur te laat? Ik heb net een persconferentie gegeven. Uh, en dat bleek zo te zijn. Hij zat in een film. En, maar hij bleek dus een, een enorm uh, boeiend leven gehad te hebben. Hij was, uh, hij was trouwens alcoholist nu. En nog altijd geweest eigenlijk trouwens. Ja. Maar hij uh, was uh, beroemd zanger in Frankrijk geweest. Was multimiljonair, had alles gegokt. En toen hebben we hem daar op dat schip gefilmd... Uh, met, bij een uh, opengeknipte oliedrum. Uh, het was midden in de winter. Uh, met vuur, met uh, vuur erin. En uh, toen heeft hij dat zijn levensverhaal verteld. Nou, dus op zo'n manier kom je dus iemand tegen. Prachtig verhaal. Ja. We gaan even door. Uh, Arnold, jouw leven is zo ongelooflijk interessant... Uh, toen hij deze uitzending maakt. Dus we moeten er een beetje vaart inhouden. Het participerend schrijven bleef je stijlvorm. Zo werd je lid van de worstelclub van nachtclub Casa Rossa om de onderwereld te leren kennen. Volgde je, een, en je volgde een zweefcursus bij de Maharisha Mahesh Yogi, die je later ook hebt geïnterviewd persoonlijk ik in Zwitserland, en vertrok je naar India om verlichting te zoeken. Daarnaast interviewde je ook eigenzinnige kunstenaars als Paul Verhoeven, Pasolini en John Lennon. Je bent volgens mij een mens. Die alles wil voelen en meemaken om vanuit eigen ervaring dingen aan de wereld te kunnen vertellen. Het gevoel wat ik bij deze voorbereiding kreeg, um, was dat je dingen echt wil voelen en meemaken. Ben je een gevoelsmens? Ja, heel erg. Ja, ja ik, doe, ik doe dingen nooit uit uh, rationele overwegingen. Ik doe het altijd, uh, een eerste impuls is, uh, is onmiddellijk, uh, da dat volg ik. Ik volg nooit, uh, ik ga nooit over iets nadenken of, uh, ja, achteraf. Natuurlijk, ja, ik denk ook wel erover na, maar eroverheen. Hmm. Dus uh, soms denk ik wel eens, moet ik dit wel doen? Uh, maar in eerste instantie denk ik van, ja, ik heb, het, ik heb dit zo gevoeld, dus een, dan zal het wel zo zijn. Ik, uh, ja, zoiets. Hmm, ja. Mooi. Dat zal wel spiritueel zijn, hè? ja. Yeah. Oké, okay, ja precies, je noemt het woord al. Straks gaan we met Arnold Jan uh, bespreken wat hij nu doet en hoe hij naar spiritualiteit kijkt. En ongeveer tien voor negen hebben we de, weer de agenda met allerlei leuke spirituele activiteiten voor de komende maand in de regio. We gaan nu uh, luisteren naar James Taylor met You Have a Friend. En ja, dat is een uh, zeer dierbaar thema voor ons allemaal. You've got a Friend. And trouble and you need a helping hand and nothing oh, nothing is going right close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten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 should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Mm -hmm. Keep your head together and call Just call And I'll be there Yeah, yeah, yeah Hey, ain't it good to know That you've got a friend And people can be so cold They'll hurt you And desert you Well, they'll take your soul If you let them Oh, yeah, but don't you Just call out my name and you know wherever I am I'll come running in see you again Oh baby don't you know about winter spring summer fall Hey now all you've got to call, oh, Lord, I'll be there, yes, I will, you've got a friend, you've got a friend, yeah, ain't it good to know you've got a friend, ain't it good to know you've got a friend, oh, yeah, yeah, you've got a friend. Arnold, uh, inmiddels ben je televisiemaker af en heb je begeven in een heel ander vak. Uh, het vak als illusionist. Ja, maar ik ben niet televisiemaker af hoor. Ik ben nee? met nieuwe programma's bezig. Oh, Oké, okay. wauw. Ja. Spannend. En je treedt op uh, als uh, Celsius. De ja. uh, Magic in Casablanca, daar vertelde je net al iets over. Een tent uh, op de Zeedijk in Amsterdam. Uh, op het oog lijkt dat een hele stap. En... Uh, hoe ben je eigenlijk tot die stap gekomen? Ik stond op de parade met een groot uh, programma, dus met een uh, ja. illusieprogramma. Met, uh, dus met dingen op mens, uh, menselijk formaat, hè, dus mm -hmm. uh, grote dingen. En uh, Wim Peters, die ook in Zandvoort bekend is trouwens, die is eigenaar van Casablanca en die kwam na afloop van een voorstelling zei hij tegen mij van zou je niet bij mij op de Zeedijk willen optreden in variété, Casablanca variété? Ja. En uh, toen zei ik, ja, dat kan niet eens naar binnen wat ik heb. Dat, dat kan de <laughs> trap niet op, want het, is, het theatertje was boven. Ja. En, uh, maar toen ben ik er toch over na gaan denken. Toen dacht ik van, uh, ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En ik creëer dan een heel eigen publiek daar. Uh, en toen heb ik een programma, ben ik een programma gaan ontwikkelen wat, uh, ja, wat in een koffertje past. Een klein koffertje. Wauw. En dat is uh, nu uitgegroeid tot een programma van een uur. Ik doe het daar een half uur. Ja. En dat... Uh, ja, dat, uh, dat oogt groot. Dus je kan het bij wijze van spreken ook in carré doen. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja, de, ik doe het elke week. Dus mm -hmm. de vailleté, dat is een kwestie van uh, heel veel routine en ervaring. En het, heel, het doorgronden van, van, van, je, van je materiaal. Dus ja. dat is heel erg leuk. Wauw. Mooi. En uh, wat doe je verder nog? Uh, buiten de uh, illusionist zijn en uh, programma's maken. Uh, nou, ik, doe, ik ben twee de televisie... Concepten in de rails aan het zetten. Okay. Aanstaande woensdag dan uh, moet ik pitchen. Mm -hmm. uh, ik weet niet of het begrip uh, bij iedereen bekend is, maar uh, pitchen betekent dat als, je, dat als je een plan hebt voor een tv-programma of, uh, uh, of zo, dan kan je dat aan omroepen uh, uitleggen in vijf minuten. O of uh, aan, aan, aan producenten. Met een pilot. Met een, ja, met een pilot erbij. Ja. Dat heb ik dan ook. En dus ik, ben, uh, ik heb twee televisieconcepten, twee ideeën. Wow. Eén over de onderwereld, over de oude onderwereld in Amsterdam, waar ja. ik twintig jaar geleden een documentaire over ben gaan maken. Ja. ben begonnen, een historische opname inmiddels. Okay. Dat ga ik afmaken. En ik heb een, ben een boek ook aan het schrijven en een mm -hmm. tv-programma over de oorsprong van Sinterklaas. Dat wil zeggen de prehistorische oorsprong. Dat is weer iets heel anders. <laughs> nee, het is niet heel anders. Het, nee? is, het is magie. Ja. En magie houdt me natuurlijk bezig. Ja. Uh, het gaat over magie. Het ja. gaat over het gevoel van wat wij nu spiritueel noemen of Precies. New Age. Dat, dat heeft zijn wortels in, ja. uh, in prehistorische tijden. Wauw. Mooi. We gaan uh, naar het volgende nummer van uh, Gloria Gaynor. Met I am what I am.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 around and see this great big world is part of me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 just add up the score and count the things I'm grateful for in my lieve luisteraars, dit was niet Gloria Gaynor met I am what I am. Maar Shirley Bessie met This is my life. Inspiratieradio is een programma met spirituele psychologische thema's. Dus willen we het graag hebben met je over hoe jij spiritualiteit beleeft. Kun je er iets over vertellen? Ah, oh, jeetje. Uh, nou ja, hoe beleef ik spiritualiteit? Uh, ik denk dat... Uh... Dat het leven doortrokken is van, een, uh, van spiritualiteit. Dus in, uh, Ja, ik, ik ben uh, nogal. Uh, uh, ik hou me nogal bezig met uh, het prehistorische denken. Uh, dus dat, uh, dat interesseert me heel erg. Niet dat ik dat begrijp hoe ze dachten toen. Dat ik dat precies weet. Maar ik, ik uh, probeer het wel te uh, begrijpen hoe ze denken. En mensen. Uh, uh, Geloofde dus in wat wij nu magie noemen. En ik denk dat. Uh, dat het heel erg beïnvloed is. door de kerk, uh, die dat niet erg welgevallig was. Uh, dat er uh, aan magie werd gedaan. En uh, ik probeer dat. Uh, ik probeer dat weer naar boven te halen. En ja, ik, weet, ik, ik was een, uh, vroeger altijd een heel. Uh, dromerig kind. Uh, en nog steeds eigenlijk. Ik word altijd erg afgeleid door. Uh, door niet wat mensen zeggen, maar door uh, wat er omheen hangt. <laughs> dus ja, eh, het, en, het is, ik vind het heel moeilijk om, om in een heel korte <coughs> tijd uh, te zeggen wat ik van spiritualiteit uh, vind. Maar ik weet wel dat ik. Uh, ik denk wel dat ik uh, daar behoorlijk mee bezig ben. Ja. ja. Ik herken het ook wel, want spiritualiteit is gewoon heel erg breed. Toen wij onze eerste uitzending maakten, toen hadden we die vraag ook aan elkaar gesteld. En toen had ik eigenlijk alleen maar als antwoord. Vind ik ben blij dat we nog heel lang dit radioprogramma kunnen maken. Ja. Om dan nog maar een fractie uit te kunnen leggen van wat spiritualiteit ja, is. Ja, maar je moet het al, al eerst over de begrippen eens worden. Kijk, als, ja. je, als je zegt wat is God. Dat, dat, uh, uh, uh, ik, ik kan wel zeggen dat ik atheïst ben of zo. Maar uh, als je het op een bepaalde manier definieert, Dan zeg ik weer ja, dat, uh, daar ben ik het wel mee eens. Dus uh, ik geloof dus niet in een manier... Op een, wolk met een baard. Maar er zijn mensen die dat geloven. Ik was in Indonesië en uh, daar was een, een tuinjongen met wie ik optrok. is dus die de tuin onderhield. En die geloofde dus echt letterlijk dat hij op een wolk uh, uh, uh, in de hemel zat te regeren. En uh, ja, dat klopt ook wel, want hij is door missiesusters uh, opgegroeid, uh, opgevoed. En uh, ja, als je het ziet als de natuur of, of als, uh, als het, het geheel, of als alles, dan, dan, dan kom komt het weer dichterbij, zoals ik. Uh, ik ben meer een soort pantheïst. Uh, en, uh, en, en ik uh, neig naar animisme, dus uh, dat alles bezield is. Ik vind dat alles bezield is. Daarom kon ik ook heel goed praten met mensen die uh, kabouters zagen. Hmm. Ik heb ook een kaboutentocht uh, uitgerust van, uh, met, uh, met een fotograaf samen over de veluwe vanuit de achtertuin van die mevrouw. Die kabouters zag en dan zijn we over gaan zoeken naar kabouters op de Veluwe. Heb jij wel eens kabouters gezien, uh, Arnold? Nou, niet. Ja, ik weet dat ik, je kunt het op verschillende manieren zien, niet met je niet met je ogen misschien, maar je kunt wel voelen dat er bepaalde invloeden zijn. Ik ben heel, wel gevoelig voor uh, wat voormalige uh, heilige plekken waren voor de voor voor, voor prehistorische mensen. Dus, uh, Zoals Stonehenge en zo. Bijvoorbeeld ja. ja, dat vind ik ontzettend interessant En ook uh, voor oud Uppsala Ben ik geweest waar, uh, zeg maar het, waar het religieus centrum Van de, van de vikingen was Waar het niet zo bekend he? is In, uh, in, de, uh, bij in Zweden Vlakbij Vlakbij Uppsala En daar uh, uh, Ingmar Bergman komt daar vandaan Bijvoorbeeld hmm. en, uh, en Celsius en Celsius, vandaar de naam. De natuurkundige. Ja. Nee, dat is niet vandaar, dat is toeval weer. Maar wat is toeval? Hè? Je hebt pas geleden een boek geschreven over je leven. Arnold Jan Geer, reporter, televisiemaker, magier en paradijsvogel. En dat werden steeds kleinere letters. Waar gaat je boek over? Ja. Ik, heb het, uh, ik heb het niet. Kijk, ik heb het in zover geschreven. Uh, het, het is een bundeling van ervaringen. En het is een initiatief van een, uh, een, een uh, ontwerper. Een, uh, een, een kunstenaar... Uh, en die vond... bij mij zag hij foto's... En Ruud van Empel heet hij... en hij zag op een bepaald moment foto's... en toen vond hij dat er een boek over moest komen. Hij vond het zo interessant. En toen heb ik dus al die verhalen gecomprimeerd... en, en bewerkt... En tot, een, uh, tot het een heel leuk boek is geworden. En het gaat over... Uh, het gaat dus inderdaad over mijn werk... over wat ik uh, mee, meegemaakt heb. Een gedeelte gaat over bijzondere mensen... Een andere de gedeelte gaat ook over zweverige onderwerpen, dus uh, spiritualiteit, kun je het ook noemen. Mm. En, uh, en een weer ander gedeelte gaat over uh, onderwereld en een stukje gaat over... Uh, uh, uh, hoe gaat het ook weer over? Ja, hij gaat me nu ter te plekke even be bekijken en lezen. Oh ja, dat gaat over die, uh, dat duo, duo dat verslaggeversduo wat ik had, uh, Scheren en Remmers. Ja, ja leuk. Ja, je bent dat gaat, wat spiritualiteit betreft een soort antichrist. Want wij proberen juist de spiritualiteit uit de zweverigheid te halen. Ja, nee, maar dus ik vind het leuk om te zeggen zegt, dat... Zwever onderwerpen. Maar ik neem aan dat je dat ook niet vindt. Nee, maar kijk, je hebt mensen die dat heel zweverig uh, brengen. Ja, precies. Ik geloof gewoon in natuurwetten en zo. En uh, als, ik, ik denk dat alles te verklaren is, uiteindelijk. Hmm. Misschien kunnen wij niet alles verklaren... Of, maar uh, het is wel allemaal, uh, hangt het samen van uh, wetten en regels uit de natuur. Ja, ja. Arnold, we zijn weer aan het einde van het interview, helaas. Heel erg bedankt voor, uh, voor je interview. En ik uh, wens je alle goeds met je verdere loopbaan. Ja, jullie ook. Ja, ja dankjewel Arnold. Ja, veel succes met deze radiozender, want ik vind het... Uh, Heel bijzonder dat het zoiets bestaat. Dat jullie je oh. bezighouden met spiritualiteit. Dat is ja, heel belangrijk. Ja. Dankjewel. We gaan nu uh, luisteren naar uh, Frank Sinatra. Hij did it my way. Ik uh, draai deze, dit nummer altijd heel erg uh, vaak aan het einde van uh, een workshop. Mijn thema is altijd. Doe het helemaal individueel en doe het helemaal zelf. En dan eindig ik met dit nummer. Een echte klapper. And now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 I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was darkness, My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all.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 Beste luisteraars, we gaan nu naar de agenda voor de komende maand. Overigens, als u over onze gast Arnold-Jan Scheer meer wilt nalezen... kunt u op zijn website kijken. Dat is www.arnoldjanscheer.nl Mooi, dan gaan we naar de agenda. Allereerst hebben we weer een inspiratielezing. Dit keer een primeur, namelijk de Smaakmakers Inspiratielezing. Richard, vertel ons daar eens wat over. Ja, inderdaad. Aanstaande in Woensdag. Um, de eerste inspiratie smaakmaker lezing gaat van start. En uh, wel gegeven door Yvonne Lips, onze gast van uh, vorige week. Ja. Ze vertelt dan over de Maya astrologie. Dus dat wordt een uh, zeer interessante lezing. De lezing wordt gehouden in het spirituele centrum Het mm -hmm. vlak Vlakbij het Kerkplein aan de Kosterstraat 11 tot 13 in Zandvoort. Okay. Het is de bedoeling dat u zich opgeeft voor deze avond. Waar en hoe staat op de website www.inspiratieradio.nl De lezing vindt plaats op 18 juni en de aanvangstijd is zoals altijd kwart voor acht. U heeft dan nog even tijd om een kopje koffie te, of thee te drinken en even bij te praten. De lezing eindigt ergens tussen tien uur en half elf. En daarna is er nog even de gelegenheid om even na te praten met een drankje. Omdat dit de smakelmakerslezing betreft zijn de kosten slechts vijf euro... Inclusief koffie, thee met iets lekkers en een drankje na de lezing. Dankjewel Richard. Uh, we gaan nu verder met de rest van de agenda. Uh, dan hebben we een activiteit in Haarlem. Dat is zaterdag 21 juni. Dat is de Lita-viering midzomer. Uh, op zaterdag 21 juni vieren de orakelende heksen de Lita-viering. Thema's die bij de Lita-viering horen zijn blijdschap, verkoeling, vreugde en voortzetten van groei. Als centraal thema worden voor de elfen en vee energie gekozen. De rituelen en visualisaties vinden zowel buiten als binnen plaats. Dat is dus op zaterdag 21 juni om half acht. U kunt zich dus weer opgeven bij onze website www.inspiratieradio.nl Dan hebben we in Haarlem zondag 22 juni Nicky's Place Spiritueel Café. Deze middag wordt een meditatie gedaan en wordt er met elkaar gesproken over onderwerpen zoals het leven in het nu. Dankbaar zijn, toevalligheden en vragen aan je helpers stellen. Er worden ervaringen gedeeld en mandala's gekleurd. De middag wordt gehouden in het spiritueel centrum van Oosten aan de Westergracht achter de Bavo Balisiek in uh, Haarlem. Het is van Oosten de Bruinstraat. Ja, precies. Uh, dat is dus aan de Westergracht achter de BAVO bij Lissiek in uh, Haarlem. Toegang is 7,50 en uh, begint om kwart over twee. Al deze gegevens kunt u ook weer teruglezen op onze website www.inspiratieradio.nl. Dan hebben we nog een heel mooie uh, activiteit uh, in Zandvoort uh, op maandag 30 juni. Een workshop De kleuren van je hart. Annette van den Berg is hoofddocente van de Carolina Bond Academie. Dat is een centrum voor effectieve intuïtie, beroepsopleiding voor chakra en aurarieden. Ook deze gegevens kunt u weer teruglezen op onze website www.inspiratieradio.nl afronden met een gedicht, maar uh, voordat ik dat ga voorlezen, wil ik u er nog attent op maken dat uh, dit programma elke zondag om deze tijd is te beluisteren. Verder willen wij Herman Harms en Rob Spruit hartelijk bedanken voor de techniek. Heren, hartstikke bedankt. Wij, Christel van Wingerden, en Richard Buitek, danken u voor uw aandacht. Onze nieuwe live-uitzending vindt plaats op 13 juli en dan hebben we weer zo'n prachtige gast als vanavond. Dan komt schrijver en uitgever Willem-Jan van de Wetering en hij gaat het hebben over zichzelf, Enneagram en zijn uitgeverij. Tot die tijd worden uitzendingen op zondagavond herhaald. Dus ik hoop u weer te mogen begroeten op 13 juli. Tot de volgende keer. En er nu een prachtig gedicht. Het is het gedicht van Oria Mountain Dreamer, de Indiaanse oudste. En het komt uit Kelly Vloed. En ik draag het op aan mijn vriendin, want toen we een maand relatie hadden. Toen stuurden ze me dat op. Dankjewel. Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of je het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart. Het interesseert me niet hoe oud je bent. Maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet. Het maakt niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden. Waar het mij om gaat, is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt. Of dat deze je hebben toen terugdenzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn. Wat ik wil weten of jij pijn die van mij of van jezelf kunt laten zijn voor wat het is, zonder een vinger te verroeren. ...zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden. Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe. Of je durft te dansen vanuit je oerkracht in totale extase van top tot teen... ...zonder je in te houden door op je hoede te zijn. Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen... ...door herinneringen aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan. Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet... Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf. Of jij het aan kunt om voor verraden te worden uitgemaakt. Om verschoond te blijven van verraad uit je eigen ziel. Geef een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je waardig bent. Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi? En is het leven zelf voor jou de bron? ...van waaruit jij je levenskracht kunt putten? Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid... ...die van jou en mij... ...en toch aan de rand van de meer staan... ...en luidkeels te tegen het zilver van de volle maan roepen? Yes! Ik hoef niet te weten waar je woont... ...of hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen... ...om na een nacht vol wanhoop... ...tot in het diepst van je ziel gekwetst... ...op te staan... ...en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen. Want ik wil weten of jij zonder terughoudendheid... ...bereid bent met mij door het vuur te gaan. Het gaat er voor mij niet om waar, wat en met wie je gestudeerd hebt. Voor mij is het van groot belang van jou te horen... ...welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is. Als al het andere om je heen is weggevallen. Of jij alleen kunt zijn met jezelf... En of je het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt in eenzaamheid.